Taxidienst Uber begint vandaag in Amsterdam met een extra goedkoop brief. En daarvoor liggen ongeveer de helft lager dan bij professionele taxis. De nieuwe dienst, die Uber Pop heet, is in strijd met de taxiewet Onder meer omdat de chauffeurs geen diploma hebben. Maar het bedrijf vertrouwt erop dat die regels binnenkort worden aangepast. Het weer, geregeld zon, maar er trekken ook wolkenvelden over waaruit een bui kan vallen. In de middag neemt de bui kans weer af. Landinwaarts wordt het 23 graden, aan de kust een paar graden koeler.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 Ben Radio. Radio. naar Frans en zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag Hete de Lasciatemi cantare con la guitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono in italiano. So in Italia gli spaghetti adente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 In Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare. Ik kan het niet meer. Ik sono het niet meer. Ik vero, het che non si spaventa, con niet crema da barba lamenta, con un vestito het blu e l'amo viola la domenica in più.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 got, you, got you.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 Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Bij een aanval van Israël in het noorden van de Gazastrook... is vannacht een school met Palestijnse vluchtelingen geraakt. Volgens de VN zijn er zeker 13 doden... Scholen in de Gazastrook doen momenteel vooral dienst als vluchtelingencentra. Ook bij andere aanvallen op de Gazastrook zijn vannacht doden gevallen, maar minder dan gisteren. Toen kwamen bij Israëlische aanvallen meer dan 100 Palestijnen om het leven. De geplande verbreding van de A9 bij de Belmer staat ter discussie. Dat meldt Trouw. De snelweg heeft nu twee keer twee rijstroken. De Rijkswaterstaat wil daar twee keer vijf van maken en ook een wisselstrook aanleggen. Dat kost een miljard euro. Maar volgens Trouw rijden er steeds minder auto's over de A9. Dat zou komen door de tegenvallende groei van Almere. Minister Schultz erkent dat er minder auto's op de verbrede A9 gaan rijden. Maar ze zegt dat het in de spits druk genoeg is voor tien rijstroken. In Amsterdam zijn huurwoningen in de vrije sector nog nooit zo duur geweest. De huur is ruim de helft hoger dan in andere gemeenten. Dat meldt Pararius.nl, een online marktplaats voor huurwoningen. In het tweede kwartaal stegen de prijzen met 5,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Oorzaken zijn de grote vraag naar koopwoningen en wat duurdere huurhuizen, waardoor verhuurders in Amsterdam hoge huren kunnen vragen. En Nederlandse experts in Oekraïne gaan vandaag opnieuw proberen om het neergestorte vliegtuig te bereiken. Missieleider Aalbus Berg heeft goede hoop dat het deze keer lukt. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt.